Mm, mm-hmm mm mmm. mm Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jobboot met het NOS journaal. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de schade die het Koninklijk Huis heeft opgelopen door recente kwesties. Bij het Kamerdebat over de begroting verwezen bijna alle sprekers naar de berichten over misstanden... rond het vakantiehuis van prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mozambique en naar de omstreden fiscale constructies via Paleis Noordeinde. Veel Kamerleden hebben vooral vragen. Tot nu toe hebben alleen SP, PVV en Partij voor de Dieren ervoor gepleit... met het project in Mozambique te stoppen. SP en A vinden dat het Koninklijk Huis vliegkosten voor privéreizen... voortaan zelf moet betalen. Voetbalclub Willem II hoeft tot het einde van het seizoen... geen stadionhuur te betalen aan de gemeente Tilburg. Het college van BMW hoopt daarmee... de acute financiële problemen van de club op te lossen. Het bevriezen van de huur tot uiterlijk juni volgend jaar scheelt Willem 2 maximaal 9 ton. De komende maanden gaat de gemeente verder kijken of en hoe de club moet worden geholpen. De ziekenhuizen houden zich niet aan de richtlijnen die gelden voor het onderhoud van medische apparatuur. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg ontbreken geregeld stickers op apparatuur... waarop artsen kunnen zien of een apparaat is gecontroleerd. Zonder zo'n sticker is het volgens de inspectie onverantwoord om een operatie door te zetten. Volgens de inspectie wordt ook informatie over bijvoorbeeld medicijngebruik niet goed doorgegeven als een patiënt naar een andere afdeling gaat. De inspectie voor de gezondheidszorg wil dat ziekenhuizen voor 1 juli verbeteringen hebben doorgevoerd. Op de voormalige vliegbasis Soesterberg is een gedenkteken onthuld voor de luchtmachtmilitairen die omkwamen in de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. 75 militairen werden toen gedood en hun namen staan op het monument. Na de onthulling van het monument vlogen vier F-16's over. Een zogeheten Missing Man-formatie, waarbij een van de vliegtuigen wegvloog van de groep. Het weer droog en geregeld zon, middagtemperatuur ongeveer 15 graden. Morgen eerst mist, daarna opnieuw zonnig. In het weekend opnieuw buien. En dit was het Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 You know, Just lose oh. again